1 uur. Dit is Radio 1 met de Plach. Goedemiddag. Vorige week hebben we de deur van de werkplaats achter ons dichtgetrokken. Tijd voor een nieuwe serie op maandag. Vanaf vandaag spreken we op de maandag met Nederlandse ondernemers... die actief zijn in het buitenland. Straks dus de eerste aflevering. Nu eerst het NOS Journaal met dooropnemers. Goedemiddag. Er is een principeakkoord over het onderwijs. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen de quote 500-bende... En het Britse Vodafone en het Amerikaanse Verizon onderhandelen over een telecomdeal van ruim 100 miljard. In het zuiden is het al zonnig en langzaam breidt dat zonnige weer zich verder uit richting noorden. De noordelijke provincies die blijven wel bewolkt. Het is wel droog vandaag, 19 tot 23 graden. En vanaf morgen een paar dagen rustig en droog, vooral zonnig zomerweer. Het maximum die gaat omhoog 25 tot 28 graden. Er is een principeakkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet voor het onderwijs. Vandaag is dat bekend geworden. Minister Bussemaker van Onderwijs. Daar staat onder andere in dat we het vak van leraar meer willen waarderen. De werkdruk willen verminderen. En met name voor jonge leraren ook werkgelegenheid willen creëren. Zodat we ook meer leraren krijgen. Klinkt mooi, maar nog weinig concreet. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt? Ja, het lastige is dat we uh, pas na Printjesdag de afspraak uh, uh, kunnen concretiseren. Althans, dat we dat bekend kunnen maken. Maar een van de dingen die ik nu al kan zeggen is dat er volgend jaar 3000 banen voor uh, leraren bijkomen. Met name jonge leraren. In één jaar kunnen er zomaar 3000 mensen aan het werk. Ja, daar komen de middelen uh, voor. En dat juist in deze tijd waarin heel veel jonge leraren werkloos uh, zijn. En aan de andere kant juist toch ook behoefte hebben aan leraren... om beter onderwijs te kunnen geven, denk ik, een heel belangrijke stap. We hebben echt met elkaar diepgaand gesproken over hoe je het vak van leraar... niet alleen interessant kan maken voor de beginnende leraar... maar ook hoe je dat voor de oudere leraren interessant kan laten zijn. En dat betekent dat je aan de ene kant carrièreperspectief moet kunnen bieden... maar dat je aan de andere kant ook met elkaar het gesprek aan moet gaan... over wat goed gaat en wat minder goed gaat... Uh, en daarover hebben we in het akkoord over die professionalisering hebben we afspraken gemaakt. Maar kan het ook betekenen dat de docent die nu in zijn laatste jaren zit en denkt... ik zit mijn tijd wel uit, dat hij harder aan de slag moet? Nou ja, ik denk dat het aansluit bij een algemene trend waarin we van mensen uh, vragen om langer door uh, te werken. Om hun kennis uh, uh, te blijven uh, ontwikkelen. En waar we aan de andere kant ook bijvoorbeeld voor flexibele krachten wat meer zekerheid uh, willen geven. Dus over al die thema's staan afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Eén belangrijke handtekening zag ik niet. Die van het AOB, een, onderwijsbond, een vrij grote onderwijsbond. Heeft um, het akkoord daardoor minder waarde voor u? Uh, ik had het uh, heel prettig gevonden als de AOB uh, ook had uh, meegedaan. En ik hoop ook met de AOB in gesprek uh, te blijven. Maar ik constateer dat een heel groot deel van de Stichting van het Onderwijs... nu in ieder geval getekend heeft. Minister Bussemaker van Onderwijs was dat. Marcel Bril sprak met haar. In Duitsland is het proces begonnen tegen Siert Bruins... een SS-officier uit Appingedam... 92-jarige Bruins wordt verdacht van de moord op een Nederlandse verzetsman in 1944. Bij de rechtszaak verslaggever Rien Kamer. Rien, uh, dat hadden ze snel bekeken daar in Duitsland. Na een half uur is de zitting alweer geschorst. Waarom zo kort? Ja, uh, iets na elf kwam uh, Sierre Bruins achter zijn uh, rollator hier uh, in Hagen de rechtszaal uh, binnen uh, met een beige had aan, uh, Hij ging zitten naast zijn advocaat. Hij ging zitten naast zijn advocaat. En uh, zijn uh, persoonlijke gegevens werden uh, behandeld en daarna zijn gezondheidstoestand. Maar ook daar was weinig uh, over te zeggen. Hij is onderzocht in april door een deskundige en uh, die komt tot de conclusie dat zijn, zijn longen weliswaar niet zo goed meer zijn. Hij uh, is een stevige roker. Uh, maar hij kan wel uh, drie uur per dag hier in de rechtszaal aanwezig zijn. En vervolgens werd hem gevraagd om uh, wat te verklaren over die aanklachten. De aanklacht, uh, de moord op een verzetsman in 1944 in Apringendam. Maar zijn advocaat zei toen dat hij uh, daar vandaag niks over zou gaan zeggen. Mm. En toen was het uh, al bijna klaar. Zijn advocaat heeft dat gezegd en zelf heeft hij helemaal niks gezegd, Vriend? Nou, hij heeft één klein zinnetje gesproken. Toen zijn persoonlijke gegevens aan de orde kwamen, kwam, toen wilde hij even duidelijk stellen dat hij in uh, 1942. ...Duitser is geworden, zo, uh, zo zei hij tegen, tegen de rechter. Um, verder uh, heeft hij wel veel uh, overlegd met zijn, met zijn advocaat... ...gedurende dat half uurtje, we zagen hem steeds uh, op, uh, naar de zijkant buigen. Uh, maar verder zat hij er onbewogen. En ook na afloop, toen weer heel veel journalisten iets probeerden uit hem te krijgen... ...toen keek hij eigenlijk alleen maar uh, de zaal in, onbewogen, luchtig... Uh, uh, ...maar uh, beantwoordde geen enkele vraag. En, en hoe gaat dit en wanneer gaat dit verder, Riek? Nou, dit is een lastige zaak, want getuigen zijn er niet meer in leven... die kunnen vertellen wat er toen is gebeurd op die avond in 1944. Wat ze gaan doen, heb ik mij laten uitleggen, is de schriftelijke verklaringen... die er wel zijn, die worden beoordeeld door deskundigen. Die deskundigen worden uitgenodigd en die moeten dan gaan vertellen... hoe je die verklaringen moet interpreteren. Zo gaat de rechtszaak verder. Er zijn nog tien zittingsdagen van dus uh, maximaal drie uur uh, hiervoor uitgetrokken... om te beginnen aan van de donderdag uh, om uh, één uur... weer hier in het uh, gerechtsgebouw van uh, Hagen bij Dortmund. Rienkamer vanuit Duitsland, Dankjewel. De Franse premier Erol laat aan het einde van de middag... de meest betrokken parlementsleden informatie zien... waaruit zou blijken dat de Syrische president Assad... verantwoordelijk is voor de chemische aanval vorige week in Damascus. Woensdag volgt een debat in de Assemblée Nationale over de vraag... Of Frankrijk een militaire actie tegen het Syrische regime moet ondersteunen. Hollande, de president, heeft de afgelopen dagen steeds gezegd dat Frankrijk vastbesloten is om dat te doen. Dit is het nos journaal het door Alt-Megens. 26 verdachten die terecht staan voor tientallen inbraken. Een miljoenenbuit van sieraden, horloges en geld. In Den Haag is vandaag de rechtszaak begonnen tegen de Quote 500-bende. Zo genoemd omdat veel van de slachtoffers in het rijtje eh, van rijkste Nederlanders staan. De slaggever Mathijs van der Wiel in Den Haag bij de rechtbank. Matthijs, uh, die slachtoffers die werden echt gewoon geprikt uit die lijst van, van de quote 500? Ja, letterlijk. Bij een van de verdachten is zelfs een exemplaar van dat uh, tijdschrift aangetroffen... waarin namen van slachtoffers stonden omsingeld. Uh, uit hun computers bleek dat die namen werden gegoogeld. Er zijn voorverkenningen geweest bij de adressen van die rijkste Nederlanders. En dat is allemaal aan het rollen gekomen, deze bende. Met de inbraak bij je oud-LPF-minister en oud-platenbaas Herman Heensbroek. Meestal werd er ingebroken als de slachtoffers gewoon thuis waren, want dan stond het alarm uit en het zijn vaak grote huizen. Dus dan kun je ongemerkt je gang gaan in de slaapkamer als de bewoners beneden, beneden zitten. De schroevendraaiers en de breekijzers die in beslag zijn genomen, die hadden ze niet eens altijd nodig, want uh, op mooie zomeravonden stond weleens gewoon een raam open. Ja. Die, die verdachten, wat, wat voor types zijn dat, Matthijs? Het zijn de eerste acht die vandaag uh, terecht staan vanaf vandaag. De grote, grootste vissen, allemaal mannen uit de Haagse spoorwijk... waaronder drie zoons en een moeder, die zit er ook bij. Ook zij staat terecht, ze zou lid zijn van dezelfde criminele organisatie... en zij is de bewoonster van het pand waar... Iedereen samenkwam, een soort roversnest. Als je zo naar de officier van justitie luistert... ook bij haar thuis zijn gestolen spullen gevonden. Een van de gestolen Rolex werd in haar slaapkamer gevonden. Na zelf zegt ze, zegt ze dat ze van niks wist. Ze had het allemaal niet gezien en ze had zoveel spullen. Ze had last van verzamelwoede, zei hmm. ze vanochtend. Ja, maar dat wordt uitgelegd waarschijnlijk als dat er heel veel bewijs is. Als ik je zo hoor. Ja, van alles. Hè. Hun auto's die zijn gevolgd met pijlzenders. En daarmee kon de politie precies zien hoe ze het hele land doorreden... vanuit die Haagse spoorwijk op zoek naar die dure villa's. Er zijn gesprekken opgenomen van de verdachte... waar de inbraken werden besproken... en waar na afloop de buit besproken werd. Er zijn observaties van de politie. Twee keer is een inbreker een petje kwijtgeraakt bij een inbraak. En daar is dan weer DNA opgevonden. Er zijn beelden van bewakingscamera's, ook van de bouwmarkt... waar het inbrekersmateriaal werd gekocht. Ook stond het inbraakadres soms nog gewoon in de tomtom niet echt handig. En dan die computergegevens, dan werd vlak na de inbraak... werden precies die gestolen... Rolex en cartier horloges gegoogeld, het serienummer zelfs erbij. Ja, dat is toch wel ja. uh, flink uh, bewijs. De verdachten zelf, die beroepen zich alsnog op hun zwijgrecht. En de advocaten moeten we nog uh, horen, die moeten nog aan het woord komen. Matthijs van der Wiel in Den Haag, dankjewel. In het zuiden van Spanje zijn zes Nederlanders opgepakt... voor grootschalige marihuana teelt. De Spaanse politie nam 3400 wietplanten in beslag... en ook zijn er 300 paddenstoelen met een hallucinerende werking vernietigd. De wietplantages in de provincie Malaga waren volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken erg professioneel. De drugs zouden bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Onder de arrestanten, zes mensen zijn gearresteerd. Een getrouwd stel, hun zoon en hun schoondochter. Oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Dat meldt het korps op de website politie.nl. Brinkman en de politie willen verder geen toelichting geven. Brinkman was agent in Amsterdam van 1985 tot 1999. Daarna werd hij buurtregisseur, later inspecteur bij de politie. Hij kwam in 2006 voor de PVV in de Tweede Kamer. Begin 2012 stapte hij uit de fractie... omdat hij het niet eens was met het beleid van Geert Wilders. Hij sloot zich uiteindelijk aan bij de partij van oud-minister Verdonk... maar daar kwam hij niet ver mee. Brinkman zit nog wel als eenmansfractie in de Provinciale Staten in Noord-Holland. Op twee na grootste overnamedeal staat voor de deur. Het Britse telecombedrijf Vodafone is in onderhandeling... over de verkoop van zijn belangen in het Amerikaanse mobiele belbedrijf Verizon Wireless. Het gaat om een overnamebedrag van 130 miljard dollar... en dat uh, zijn uh, bijna 100 miljard euro's. Economie-redacteur Merel Stickelorum hier aan tafel. Merel. Waar gaat het om? Je hebt twee bedrijven, het Britse Vodafone en dan uh, Verizon. Die hebben samen het grootste mobiele belbedrijf van de, Veren van de Verenigde Staten. Dat is dus dat Verizon Wireless... Uh, die samenlep, uh, samenwerking tussen die twee partijen verliep bepaald niet soepel. Ze zaten elkaar constant dwars. En nu heeft Vodafone dan aan het kortste eind getrokken... en gezegd van ja, wij verkopen gewoon ons belang. Het was een minderheidsbelang, dus Vodafone, Vodafone had ook weinig te vertellen. Had niet de laatste stem... En uh, stappen ze eruit. Ja, dat zat ze dwars vooral, dat ze geen invloed hadden op het beleid. Ja, en uh, Verizon kon er bijvoorbeeld voor zorgen... dat uh, Vodafone ook geen uh, dividend jarenlang kreeg uitgekeerd en zo. Dus ja, dat is natuurlijk niet echt uh, handig. Dat zat ze ook dwars. Ja, ja. bijvoorbeeld, ja. Dus, uh, De ja. klanten van Vodafone, wat gaan die ervan merken? Ja, die gaan eigenlijk helemaal niks van merken. Die uh, houden gewoon hun abonnement en uh, daar merk oh, nee. je verder niks van als klant. Dus uh, als ik je hoor, dan uh, alleen uh, goed voor Vodafone deze... Uh, nou ja, er zijn een aantal interessante gevolgen. Uh, uh, het is interessant dat het goed is voor de Britse economie. Dat wordt uh, verwacht, want Vodafone is een, uh, echt een volksaandeel in Groot-Brittannië. Heel veel mensen hebben dat aandeel. En um, als de deal doorgaat, dan uh, krijgen die ook een stuk van de koek mee. Um, en dan krijgen zij ook uh, dividend, of, of ja, een, een, een deel uh, uitgekeerd. En dat kan weer goed zijn voor de Britse economie. Want ze kunnen dan bijvoorbeeld weer meer gaan kopen van dat geld. Is de verwachting althans. Dus dat is wel interessant. Ja. En daarnaast is er ook nog een andere belangrijke gevolg. Want de, de telecomsector is een sector die volop in beweging is. Je hebt natuurlijk allemaal technologieën, bedrijven die elkaar concurreren. In Europa wordt verwacht dat er een aantal bedrijven zijn... die echt gaan samenklonteren. Dat je nog maar een paar grote spelers overhoudt. En ja, als je dan als Vodafone een hele grote pot met geld binnenkrijgt... dan heb je natuurlijk een hele grote oorlogskas... Ook om, om zelf overnames te gaan doen. Dus dat kan wel interessant zijn. Vooral omdat Vodafone wil uitbreiden... ook. Um, um, met vaste telefonie aanbieden, uh, allemaal in één pakket... Hè? mobiele telefonie, vaste telefonie, tv en internet. Dus ze worden Daar bijvoorbeeld hebben ze nu een buffertje voor om dat te gaan doen. Ja, en in Nederland worden ja. ze bijvoorbeeld al genoemd... als mogelijke kopers van Ziggo... en het moederbedrijf van UPC, Liberty Global. Ja. Uh, dus ja, in dan die zin kunnen wij, er, ja, en ja. Dan kunnen wij er ook misschien wel wat gaan, van gaan merken... in, in Nederland. Merel Sekelorum van onze economieredactie. Dank je wel. Sport. Nederlands voetbalelftal verzamelt rond deze tijd uh, in Noordwijk... om zich voor te bereiden op de twee WK-kwalificatiewedstrijden. Vrijdag uit tegen Estland en volgende week dinsdag ook uit dan tegen Andorra. Bas Tegeler in Noordwijk. Uh, Bas, belangrijk deze twee interlands? Ja, zeker. Want uh, als het Nederlands elftal deze twee wedstrijden wint... dan is oranje op zeker geplaatst voor het WK... Nou heeft iedereen al het gevoel dat dat al zo ver is. Maar je kan dat dus officieel maken door twee keer te winnen. Dus in die zin is het wel degelijk belangrijk. Hmm. En wat staat er vandaag voor de internationals op het programma? En, uh, nou ja, ik roep, roep altijd maar zo'n uur waar iedereen zich verzamelt zoals je al aankondigde. En dan vanavond een training. Daarvan kregen we zo even al het bericht... en dat gebeurt ook wel vaker... dat er weinig mensen bij aanwezig zullen zijn. Alleen maar de drie keepers en drie veldspelers... Martens Indy, de Goesman en Vlaar... Want vaak kiest de bondscoach ervoor om de spelers die het afgelopen weekend gespeeld hebben... om die rustig in de gym van het hotel te laten. Hmm. Dan moeten ze zich over uh, uh, nou, ruim een kwartier om half twee uh, melden in Noordwijk. Um, er was er eentje die er om twaalf uur al was. Dat was Arjen Robben. Waarom was die uh, zoveel vroeger? Nou, die blijkt, uh, dat wisten we allemaal niet. Die blijkt schrijver te zijn. Die heeft uh, oh. zijn naam verbonden aan de nog te maken kinderboek... dat op een soort kick wilstra achtige manier... Uh, moet worden gemaakt. En dat doet hij omdat hij zich inzet voor een stichting... die wil, uh, ervoor wil zorgen dat uh, kinderen in Nederland... wat uh, beter leren lezen en schrijven. Uh, er blijken meer dan een miljoen laaggeletterden in Nederland te zijn. En uh, Rob is ambassadeur van de stichting die zich ervoor inzet... om dat uh, getal wat naar beneden te krijgen. Dat uh, doet hij samen met bijvoorbeeld FC Groningen. Zoals meer voetbalclubs in ons land uh, zijn clubs steeds meer bereid... om ook zeg maar naar de maatschappij te kijken en hun rol daarin te spelen. Uh, en Robbe heeft uh, symbolisch de eerste zin van dat boek opgeschreven... dat er dus moet gaan komen. Dat boek wordt uiteindelijk geschreven niet door Robbe zelf... maar door twaalf basisscholen uit de omgeving van Groningen. Ook uh, een school uit Bedum, waar Robbe natuurlijk zelf vandaan komt. En dat moet dan een boek worden. En uiteindelijk uh, moet dat op de markt komen en moet er dus voor helpen om te zorgen dat er uh, minder laaggeletterden in Nederland zijn. En de vraag aan Rob na afloop van die presentatie was dus ook... wanneer vind je nou dat dat een succes is? Nou, ik, ik hoop in ieder geval natuurlijk uh, ten eerste dat het een fantastisch boek gaat worden. Hè? Dat de kinderen Yo, jongens, er ook heel veel plezier aan zullen beleven. En dat, ze daar, uh, dat het uiteindelijk een heel, iets, iets heel moois wordt. En wat inderdaad uh, lekker wegleest. En uh, wat ook door heel veel kinderen en ouders zal gaan, gaan worden gelezen. Uh, dan wel niet voorgelezen worden. En, Um, ja, op die manier uh, dat je een steentje bijdraagt in, de, in het stimuleren van het lezen en schrijven. Ja. Zien we elkaar nou straks op Boekenbal weer? Nou ja, weet ik niet, maar ik, ik, heb er nu, uh, ik heb mijn eerste zin op papier. Ik weet niet of daar een prijs voor is, voor de mooiste, de mooiste eerste zin. <laughs> Arjan Robben was dat Ik gesprek met Bas Tichler in Noordwijk. Uh, vandaag bij de presentatie van het voetbalelftal om half twee moeten ze daar allemaal zijn. Tot zover het Sportnieuws. Verkeersinformatie, John Hoka. Probleem op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Daar is de weg afgesloten tussen knopen Diemen en Muiden door een ernstig ongeluk. Er staat twee kilometer file. Verkeer in de regio Amsterdam onderweg naar Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Nog een keer de hoofdpunten. Er is een principeakkoord over het onderwijs. Daarin staat dat de werkdruk minder moet worden en dat er meer banen bij moeten komen voor jonge leraren. Britse Vodafone en het Amerikaanse Verizon onderhandelen over een telecomdeal van ruim 100 miljard. En oud-PVV-Kamerlid Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Guilaine Plag. Goedemiddag, hoe kom je als Nederlandse ondernemer in Vietnam terecht? Jochem Lisser nam de stap en zette een succesvolle bezorgingsdienst op. Met hem heb ik zo meteen een werklunch. We trappen de reportageserie in de praktijk af in Utrecht. Deze week volgen we verpleegkundigen. De aanval van nieuwe verplegers en verpleegsters is groter dan ooit. En na half twee is er stand.nl vandaag over excellente leerlingen in het middelbaar onderwijs. Verdienen zij meer aandacht zoals staatssecretaris Dekker wil? Of hebben de leraren op de middelbare scholen het al druk genoeg? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis, kan op het nummer 0800 1101. U kunt natuurlijk stemmen via de website www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Stroopwafels, fietsen, microgroenten, suikermaïs. Je kunt het zo gek niet bedenken of Nederlanders gaan er de grens mee over. En met succes. De werklunch staat vanaf vandaag wekelijks in het teken van dat succes. En vandaag Nederlandse entrepreneurs in het buitenland. Aflevering 1 met Jochem Lisser. Welkom alvast. Dankjewel. Ik zou je even introduceren. In 2010 eh, zette jij Vietnam met 3 mencom op. Een website, ja, een beetje zoals thuisbezorgd.nl... waarmee je online eten kunt bestellen... dat bij je thuis of op kantoor wordt bezorgd. Jochem, Vietnam. Waar kwam Vietnam vandaan? Um, ik heb drie keer stage gelopen in Vietnam tijdens mijn studie. En um, op een van die stages kreeg ik het idee... om daar een, een, een, een, een, een bezorgingsbedrijf voor, voor maaltijden te beginnen. Dat bestond nog niet... Dat um, was een moment dat je zelf dacht: ik heb geen zin om uit eten te gaan. Dat was inderdaad het moment dat ik zelf ergens een, uh, tijdens mijn stage ergens in een hotel zat in het noorden, waar ik uh, elke dag uh, natuurlijk naar buiten moest om ergens te gaan eten. Ik ken niet veel mensen. En ik dacht: ja, kan ik niet wat bestellen? En uh, nou, op internet zoeken en er bestond nog niks. Toen dacht ik: dit is misschien een goed idee. Ja. En uh, na mijn studie ben ik dat gaan doen. Okay. Want wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, technische bedrijf, uh, bedrijfskunde gestudeerd. En waar richtte je stage zich dan op in Vietnam? Wat dat deed was je toen? Uh, een financiële master, dus uh, mijn stage was bij, bij een grote Engelse bank daar. Dus uh, niks te maken met wat ik nu doe. Nee. Maar dat was wel jouw keuze om naar Vietnam te gaan, of kwam daar een plek vrij? en dan... ja. Nee, dat was, dat was mijn keuze. Uh, ik was daarvoor ook al uh, een keer geweest, ik vond het erg leuk. Ik dacht, ik wil, ik wil graag nog een keer terug. En uh, Toen ben ik mijn uh, afstudeerstage daar begonnen. En toen kwam dus dat idee voor, uh, voor eigenlijk thuisbezorgd.nl. Daar kun je het wel een beetje mee daar kun je, uh, met je het vergelijken. Mee vergelijken. Het heeft hetzelfde, precies hetzelfde principe. Ja. Want was, ook, ja. was het ook jouw bedoeling om echt hier in het buitenland te gaan vestigen? Um, dat was toen vaak een half jaar daar, een half jaar hier. Ik had, hier, had ook nog, heb hier ook nog een bedrijf. Maar dat uh, was een klein bedrijfje en dat werd daar steeds langzaam steeds succesvoller. Dus ik, dat eiste ook steeds meer tijd, meer personeel. Dus ja, langzaam verschoven naar steeds meer tijd in, in, in Vietnam uh, door okay, te brengen. Dus het is eigenlijk niet eens een bewuste keuze geweest. van maakt niet uit wat, maar ik ga naar het buitenland. Dit is ik, ik, zo ik vond goed. het een mooi idee om daar in de winter te zitten en dan in de zomer in Nederland. Um, maar ja, het begint een beetje te blijken dat, dat dat lukt gewoon niet meer. Ik heb daar gewoon veel meer tijd nodig. En uh, ik vind het ook leuk, maar dan wordt het steeds korter in Nederland en, en, en meer in Vietnam. Ja, dus nu, woon je, nu ben je even zes weken hier in Nederland op vakantie. Op vakantie. Ja, ja. ja zo gaat dat dan. Hè? Ik zou denken, ik ben er nog nooit geweest hoor, Vietnam... maar het beeld wat ik ervan heb is dat er op elke straathoek... wel zo'n klein tentje staat waar je lekker kunt eten. en Waarom zou je het moeten bestellen? Dat klopt. Je kunt bijna elke straathoek kun je wel eten. Uh, maar je ziet wel dat het daar iets anders is dan hier. Bijvoorbeeld op het kantoor. Mensen nemen nooit hun eigen eten mee. De, die gaan altijd inderdaad met, met de, bijvoorbeeld de lunch... gaan ze of naar zo'n tentje... Maar ook bestellen ze het vaak bij zo'n tentje. Dus dan blijven ze wel werken op kantoor, maar dan komen ze het brengen. Oh, okay. En dat zie je s'avonds thuis ook. Dus het is, het is, ja, het is echt een maatschappij uh, waar mensen graag voor gemak gaan. Er wordt weinig zelf gekookt. Misschien wel in echte families. Maar veel uh, alleenstaanden of koppels. Die gaan vaak uit eten of bestellen wat. En uh, ja, dat gebeurt nu tot nu toe. Ging dat allemaal met de telefoon. Maar nu uh, proberen ze ook aan het online uh, bestellen ja, te krijgen. Want hoe ben je te werk gegaan? Um, Eerst een website maken, dat een beetje onderschat. Ik dacht, dat moet in een paar weken rond zijn. Dat heeft acht maanden geduurd. Maar okay. op een gegeven moment ben je zo ver, dan wil je niet meer stoppen. Maar waardoor viel het uh, tegen? Het programmeren was moeilijker dan ik had verwacht. Ik heb dat zelf gedaan. Uh, na mijn studie geen, geen geld om iemand in te huren. Dus ik moest het allemaal zelf doen. Uh, ja, toen het eenmaal af was, uh, gewoon heel simpel. Samen met een, uh, een, een, een Vietnamees, die, die ik kende daar. Gewoon de straat op, uh, zoeken naar restaurants... En uh, vragen of ze mee wilden doen. In het begin lastig, omdat je dan nog niks hebt. Ja. Je hebt geen bestelling, je hebt toch alleen maar een idee. Maar dat, dat ging vrij makkelijk. Uh, veel mensen waren enthousiast over je idee. Ja, die denken, en, ik kan mijn klandisie op die manier uitbreiden. Ja, je kunt meer klanten krijgen. Het, het, het werkt makkelijk. En um, ja, binnen ongeveer een half jaar toch 40, 50 restaurants. Dat is genoeg om te beginnen. En in één stad begonnen ik wou het zeggen, is en, dat over heel Vietnam of ben je heel we gericht echt op, op echt op, op, op steden. Omdat ja, steden die, die ontwikkelen heel erg snel. En uh, mensen relatief veel geld. En, en het zijn grote steden. Die, uh, ja. We begonnen in Ho Chi Minh City. Ja, dat, dat zijn gelijk 8 miljoen mensen. En dan heb je dus gelijk enorm veel klanten. Uh, later ook in het noorden in steden. En ja, je moet je focussen op de steden, want op het, ja, het platteland uh, ga je geen pizza's bezorgen. Nee. Uh, mensen weinig geld. Het zijn uh, denk ik ook bizarre afstanden waar je het dan over? Dat hebt. Dat zijn ook hele grote afstanden. Vietnam is uh, 2500 kilometer lang. Uh, en er zijn hele grote stukken waar bijna niks is. Maar goed, je hebt een enorm uh, potentieel bereik. Maar bereik je die mensen ook? Um, we hebben, ja, er zijn ongeveer 25 miljoen mensen met internet... Uh, waarvan de meeste in grote steden wonen. En uh, die mensen bereiken is lastig. Dat is ook uh, waarom ik nu ben samengegaan uh, met Thuisbezorgd. Dan heb je budget nodig om gewoon veel op internet te adverteren. Want dat is, ja, als je 50 miljoen mensen wil bereiken, dan moet je echt op internet zitten. Of tv of radio. Ja. En uh, zelf een heel beperkt budget begonnen met flyeren. Is wel effectief, ja, echt in maar dan kan je een, een hoogje met flyers. Straat? In het Vietnamees, ja. ja. in het in het Engels. Want je spreekt de taal ook inmiddels. Nee, een heel, nou, heel klein beetje. Uh, maar nee, het is lastige taal. Nee, samen met, met anderen, gewoon flyeren op straat. En uh, ja, het begint langzaam, maar het is in het begin heel erg aange, aangeslagen bij uh, expats. Die, die, ja, die, die zijn natuurlijk gewend waarschijnlijk. Die zijn gewend, ook om land. gewoon veel uit te eten, gaan eten bestellen... Uh, dat is la heel lastig, want uh, ja, de taal is moeilijk. Dus expats kunnen vaak een, uh, een eigen straatnaam niet uitspreken. En als je dan eten wil bestellen, is dat bijna niet te doen. Dus die zijn heel snel uh, heel veel klanten doorgekregen. En uh, ja, dat, is, dat is zeker het eerste jaar. Maar nu langzaam ook steeds meer Vietnamese klanten... Die, die ook denken van dit is wel erg makkelijk. Veel menus op één plek. En, uh, want hoeveel klanten heb je nu ongeveer? Klanten weet ik niet precies. We doen, maar doen nu ongeveer uh, 20.000 bestellingen per maand. En dus. nog steeds alleen in Ho Chi Minh of in meer in steden? In Ho Chi Minh en uh, Hanoi, de hoofdstad. En uh, Da Nang is nog een grote stad uh, aan het strand in het midden van het land. En het gaat het meeste, is het vooral via, um, via internet, social media... Wat, wat is het meest succesvol om mensen te bereiken? Uh, Google werkt altijd goed, adverteren op Google. Uh, social media um, hebben we ook gedaan, daar gaan we mee verder... Um, en ja, Google is, is, is toch vaak. Uh, zoek, Zoekmachines zijn gewoon de belangrijkste, ja. uh, belangrijkste mensen. En dan om moeten mensen adveren. op Facebook even achterlaten hoe fantastisch het wel niet was. En dan Precies. hoop je dat ze ja, En dan hoop je dat we vrienden ook gaan bestellen. Ja. Ja. Ze zijn in uh, Vietnam heel erg actief op social media. Uh, ze zijn heel veel bezig met een telefoon, met Facebook. Um, Vietnamezen die, die kopen rustig uh, een telefoon waar ze drie maand voor moeten neerleggen. Dus ze zijn heel erg actief met, met social media. Dus dat is een, is een belangrijk medium om je te laten zien. Ja. Waar loop je allemaal tegenaan als je in Vietnam zaken gaat doen? Wat je niet had verwacht. Ja, waar ik niet... Wel verwacht, is met overheid is het niet altijd even makkelijk. Dingen kunnen lang duren. Maar uiteindelijk willen ze wel veel faciliteren. Maar merk je nog en, iets van de vroegere communistische inslag? De, nee, dat het bureaucratisch is. Maar dat, dat heeft niet per se met, met communisme te maken. Je merkt eigenlijk, in Vietnam merk je er weinig van. Uh, de mensen zijn toch erg... Uh, Erg modern en, en ja, ze hebben de, de, het marktsysteem echt omhelst. Nee. Dus, maar dat trage, daar moet je bij neerleggen? Dat trage moet je bij neerleggen. Je ziet het wel steeds verbeterd. En ook de overheid wordt langzaam moderner. Uh, toen ik kwam uh, moest belasting nog allemaal op papier worden ingevuld. Tegenwoordig kan dat daar ook gewoon online. Dus uh, ook, ook bij, de, bij de overheid gaat daar vooruit. En het inschrijven bij de Vietnamese Kamer van Koophandel? Want ik neem aan dat die er is. Die is er. Uh, dat is ook een lang proces... Uh, ook, ook bij de Belastingdienst, altijd lang wachten. En, uh, maar uiteindelijk is het wel allemaal mogelijk. En dan geven ze ook gelijk die flyer erbij van Entrouwens? De trouwens. flyer erbij, ja. ja. Wat, wat, wat maakt het heel anders? Moet je uh, qua netwerken of mensen kennen... zitten daar verschillen in, in hoe je Nederland zaken bedrijft? Um, ja, ben, mijn klanten zijn voornamelijk restaurants. Um, en, en dat zie je toch, dat, dat, ja, net zoals in Nederland... ze uh, zijn daar wel enthousiast over... En uh, ze zien daar gewoon extra op opbrengst in en, en doen graag mee. En een buitenlandse ondernemer, dat vinden ze interessant? Of zijn ze daar dat, juist Dat helpt voor? vaak. Als ik, ik, ik, ik, ik, ik spreek bijna geen Vietnamese, maar het helpt toch vaak als ik erbij zit. Als we naar een restaurant gaan ik ga mee. Ik zit er gewoon naast en, en, en zeg een woord. Dus uh, een soort accessoire de voor de verkoper. En dat, dat zie je, dat helpt, wel. dat helpt af en toe wel. Ja, ja. Wat is het grootste dus. cultuurverschil tussen beide landen? En mensen dus een mentaliteit? Ik, de, ik vind de mentaliteit, ik heb veel, veel studenten in dienst, dat dat wel redelijk, uh, redelijk hetzelfde is. Uh, de mensen zijn allemaal jong, uh, werken graag wer, werken hard. Um, en ik op mijn werk weinig, niet met veel verschillen te maken. Je ziet nog wel dat mensen niet direct zeggen wat ze echt bedoelen. Uh, een voorbeeld is dat ja is een ja. Oh ja. Je weet nooit zeker, is het echt een ja? Of is het ja misschien? Of ja, ik doe het later. Uh, en dat is wel lastig, want dan denk je af en toe dat we hadden het toch afgesproken. En dan blijkt dat toch een nee zijn, uh, te zijn geweest. Dus, maar over het algemeen uh, je, ziet, je ziet dat uh, het wordt moderner en uh, ja, het is echt een dynamische. land. in de jaren leer je dat natuurlijk ook. Ja. zo, ja. dus je gaat nu samen met, met thuisbezorgd.nl, is het een overname, moet je het zo noemen? En ze krijgen meer dan de helft, dus dan is het uh, een overname. Dus, dat uh, is een bewuste keuze. is een bewuste keuze. Ik was daar in het begin gelukkig alleen met mijn website. Uh, wel één concurrent, maar wat ik had was een stuk beter. Maar sinds kort, uh, of sinds een jaar, is er ook een groot uh, Duits internetbedrijf uh, actief. Wat we willen hier kennen van Zalando. Dus ik moest een stap gaan maken. Nee. Hun advertentiebudget was twintig keer zo groot. Ja. Uh, thuisbezorgd heeft een heel mooi systeem. Ik Met veel, veel partijen gesproken. Maar dat leek me, zijn hebben mooie apps. En uh, ja, zoals veel mensen daar op hun telefoon zitten, is dat, uh, leek me dat de juiste partner. Denkend aan de toekomst. Denkend aan de toekomst. Aan de Meer adverteren en een mooie platform. Nou goed, nog een paar weken hier en dan weer terug naar Vietnam. Woensdag. Woensdag ga je altijd terug. Heel veel succes daar en dankjewel dat je hier wilde komen. Heel veel Dank u daar nog. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is verslaggeefster Anne van der Veen op pad... en zij verdiept zich in de wereld van de verpleegkundigen. Dit jaar starten er historisch veel nieuwe hbov-studenten. Ruim 1700 meer dan vorig jaar. Vandaag gaat het schooljaar officieel van start... maar de hbo-verpleegkundestudenten uit Utrecht... zaten vanochtend niet in de collegebanken. Allemaal even dichterbij komen. ik geef elkaar in laatste grote Ja, Voordat je gaat beginnen aan een studie... krijg je natuurlijk altijd eerst het introkamp... En daar ben ik nu, in Heino. En hier staan een heleboel studenten bij elkaar... die nog een beetje de slaap uit hun ogen wrijven... nog even een sigaretje roken. En zij wachten allemaal op het dankwoordje. En dan kan het studiejaar echt beginnen. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het geweldige kamp dat we hebben gehad. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier met jullie studie. Slapen! Slapen! De trein zal op jullie wachten. Nou ja, niet echt. Maar het is leuk om te zeggen. En ik zie jullie allemaal op school. Ja, terwijl de andere studenten al richting de trein lopen... heb ik nog drie aankomende verpleegkundigen bereid gevonden om eens te vertellen. Ja, waarom nou eigenlijk dat vak? Ik heb hiervoor een mbo-studie gedaan, uh, sociaal-cultureel werk. en Dat was ook met mensen, maar dan dagbesteding. En dat vond ik heel erg leuk, alleen vanwege de bezuinigingen zijn er geen banen. En ik wilde mijn kennis meer uitbreiden, dus heb ik verpleegkunde gekozen. En je hoort het al aan deze stem, Ga nou even naar je buurvrouw. Hoe is het met jouw stem? Niet zo goed. <laughs> Hij is uh, een beetje schor. met een octaaf gedaald. Was er al iets van te merken dat dit het introkamp verpleegkunde was? Er zijn al uh, ongelukken gebeurd en je zag gelijk dat het allemaal goed verbonden werd. Dus, uh, ja, En veel vragen over verpleegkunde, de spellen gingen over verpleegkunde. Dus ja, we zijn veel met verpleegkunde bezig geweest. Dus je weekend. zat veilig. Ik zat helemaal veilig. Die twee meiden die wrijven de slaap nog even uit hun ogen en dan zit er ook een heer. Een beetje een vrouwenvak wat je gaat doen, hè? Ja, dat uh, klopt. Veel vrouwen, maar er uh, komen wel steeds meer mannen bij, uh, heb ik het gevoel. Ik heb hiervoor ook al uh, eerstjaar jaar verpleegkunde gedaan. En ik merk wel op dit introkamp dat er wel meer jongens zijn uh, die het studeren. Is dat fijn? Ik denk het wel, zeker. Ik zat vorig jaar als enige jongen in de klas, dus uh, zat ik uh, tussen de meiden. En uh, voelde ik me soms wel een beetje alleen. Dus, uh, maar ik zit nu. Uh, ik hoop dat het nu anders is. Ja, of het nou echt een vrouwenvak is. En of het vak eigenlijk nog wel leuk is. Daar ga ik deze week proberen achter te komen. Deze studenten hier bij het introkamp zijn allemaal nog vol enthousiasme, natuurlijk. Maar ik ga eens vragen aan de ervaren verpleegkundigen. hoe zij erover denken. Is het vak wel leuk? Bijvoorbeeld nu er zoveel bezuinigd wordt op de zorg. Morgen gaat alles eens kijken wat al die nieuwe HBO-studentenverpleegkunde... te wachten staat in de praktijk. Zometeen stand.nl over de oproep van staatssecretaris Dekker... om toptalent meer aandacht te geven. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. En dat krijgt u van Marjan Koekoe. In Groot-Brittannië gaan stemmen op voor een tweede stemronde... over deelname aan een militaire actie in Syrië. Vooraanstaande politici, onder wie de Londense burgemeester Johnson... vinden dat de situatie nu anders is dan vorige week. Zo zeggen de Amerikanen dat ze bewijzen hebben... voor het gebruik van saringas in Damaskus. Makelaars zijn positiever gestemd over de woningverkopen. In augustus werden er volgens Makelaarsland... 50 meer woningen verkocht dan een jaar geleden. En ook de NVM constateert dat er weer meer leven in de brouwerij is. In het zuiden van Spanje zijn zes Nederlanders opgepakt... voor grootschalige marihuana teelt. De Spaanse politie nam 3400 wietplanten in beslag. En ook zijn 300 paddenstoelen met een hallucinerende werking vernietigd. De zes Nederlanders vormden volgens de Spaanse politie... een zeer professionele bende. Een oud PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Hij was al politieman voordat hij de politiek inging voor de PVV. Hij stapte uiteindelijk uit de fractie en probeerde het nog via de partij van Rita Verdonk. Maar dat lukte niet meer. Hij is nu dus weer politieman en is nog eenmansfractie in de provinciale staten van Noord-Holland. Tot zover. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie John Souken. Met een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat door een ongeluk tussen watergas meer en Muiden 3 kilometer. Bij Muiden is maar één reis ook open. Een verkeer in de regio Amsterdam kan dan ook het beste ombreiden via Utrecht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plach. Goedemiddag, toptalent moet meer aandacht krijgen in het onderwijs. Dat vindt tenminste de staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker. Het onderwijs is volgens de staatssecretaris te veel gericht op middelmaat. Waar we heel erg goed in zijn, is het binnenboord houden van, van kwetsbare leerlingen. Leerlingen die uh, moeilijk leren. Waar we het veel minder goed in doen is uh, ook aan de bovenkant het maximale eruit halen. Hè. Onze beste leerlingen presteren beduidend minder... dan leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. Het plan van Dekker zou kunnen betekenen... dat scholen en leraren er een extra taak bij krijgen. En dat terwijl de werkdruk al heel hoog is. Moeten excellente leerlingen meer gefaciliteerd worden... om uit te kunnen blinken? Of is dit een te grote belasting voor leraren en scholen? De stelling waar we over gaan praten is... excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. En daarover ga ik praten met Karin Strauss, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen, drie keuzes voor u die u mag beantwoorden uh -huh. met een ja of nee. De eerste, het onderwijs heeft te veel aandacht voor moeilijk lerende kinderen. Ja of nee? Nee. Bedrijven staan te trappelen om te investeren in opleidingen voor toptalent. Ja of nee? Hmm. Ja. Het Nederlandse onderwijssysteem maakt leerlingen lui. Ja of nee? Ja. U kunt thuis meepraten in Stand.nl over de stelling... excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan via de site Stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag Stand.nl. Vrouw Strauss, excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. eens of oneens? Ja, ik ben het daarmee eens. U steunt dus uh, uw staatssecretaris. Wat is voor u de belangrijkste ja. reden daarin? Nou, uh, De staatssecretaris uh, gaf het eigenlijk net in het inleidend stukje wat u liet horen ook al aan. Wij zijn in Nederland heel erg goed om die kinderen die onder het gemiddelde presteren, om die echt erbij uh, te halen en om daar het beste uit te halen. Maar ik vind het zo jammer dat we die aanpak, wat eigenlijk onze specialistische aanpak dus is... dat we die niet gebruiken voor die kinderen die juist uh, uitblinken in bepaalde terreinen. Die hebben ook behoefte aan extra ondersteuning. Die hebben ook een ontwikkelingsvraag waar je op zou moeten inspelen. En uh, dat gebeurt op dit moment nog veel te weinig. Ja. Dan valt natuurlijk meteen de term werkdruk. Die is al hoog. Sterker nog, in het onderwijsakkoord wat nu voor ligt... is juist afgesproken om die werkdruk te gaan verlagen. Ja, dat wordt erg lastig als dit er ook nog eens bij gaat komen. Nou, dat is maar de vraag. Want in principe gaat het natuurlijk in het onderwijs om de ontwikkelingsvraag van het kind te ontdekken. Het individuele kind zou feitelijk centraal moeten staan en zijn of haar leervraag. En er zijn ook al uh, scholen, heel veel scholen al zelfs, die daar op dit moment gebruik van maken. Die daadwerkelijk kijken, van wat heeft dit kind nodig... en is dat meer of is dat iets anders dan het standaardpakket wat we aanbieden... en kunnen we daarop inspelen. Maar dit en gaat om juist... dat alle scholen dat mogelijk kunnen maken... en dat dus de klassen niet zo groot zijn dat er geen mogelijkheid toe is. Nou, het gaat niet alleen over grote of kleine klassen, want dat is een uh, eigenlijk een uh, ja dat is daar een, een andere discussie in. Waar het om gaat is van is een leraar in staat om die individuele ontwikkelingsvraag van een kind om die voldoende te, uh, om die voldoende te herkennen en daar vervolgens ook op in te spelen. Ja, maar zegt u en dat, dan dan dat toch heeft toch veel meer met de kwaliteit van, de... van een leraar te maken? En niet zozeer met de grootte van de groep en dus ook de aandacht die je kunt geven aan een leerling. Het heeft te maken met de manier waarop je onderwijs inricht. Is je onderwijs flexibel genoeg dat je uh, kunt inspelen op die verschillende uh, leerroutes van kinderen? Is dat daar de, heeft het met name mee te maken. Is dat een mentaliteitsverandering waar, waar Sander Dekker het over heeft? Nou ja, wij zijn in Nederland natuurlijk gewend dat kinderen in een klas zitten. Tegenwoordig heet dat een groep. En uh, dat je daar in principe binnen blijft. En dan is er binnen die groep is er, uh, extra ondersteuning voor de kinderen die iets extra's nodig hebben. En in sommige gevallen is er ook iets extra's voor die kinderen die sneller gaan dan gemiddeld. Nou, waarom zouden we die drie niveaus als het ware, niet nog wat extra benadrukken? En met name aan de bovenkant heel goed gaan kijken van... welke kinderen heb ik in mijn klas en wat kan ik extra aanbieden om uh, die kinderen uh, extra uit te dagen? En het mooie is nu dat er een aantal... Scholen in Nederland zijn die eigenlijk zijn afgestapt van dat in groepen denken, in klassen denken. En veel meer kijken van, hé, hey, kan ik jouw individuele leervraag, kan ik die op een dusdanige manier inroosteren dat die zo goed mogelijk ten goede komt aan wat jij nodig hebt als kind. En werken die scholen met exact dezelfde budgetten, exact dezelfde grote groepen, exact hetzelfde aantal docenten als vergelijkbare scholen? Nou, het een, zijn normale scholen, ik noem bijvoorbeeld de talentencampus in, in Venlo als voorbeeld, waar ik onlangs op werkbezoek was. Het zijn normale scholen die normaal bekostigd worden, net als andere scholen ook, maar die maken andere keuzes. Het werken in units, units zijn dan subgroepjes van kinderen die ongeveer dezelfde ontwikkelvraag hebben, die units kunnen variëren. Dus ze zitten dan voor uh, rekenen bijvoorbeeld in de ene klas... terwijl ze in taal in een andere klas zitten... omdat daar een extra uitdaging bijvoorbeeld geboden wordt. Dat, gaat aardig, nou, op dat soort uh, manieren. Qua roosters wordt het ja. behoorlijk lastig om dat te realiseren. Ja, dat is misschien in eerste instantie inderdaad de, de, uh, de reactie van mensen. Nou, dat wordt wel heel erg ingewikkeld. Maar het mooie is dus dat er al scholen zijn die het doen. En als je aan hun vraagt, is het nou inderdaad ingewikkelder dan een andere school? Is het inderdaad zo dat het nu veel meer werk kost om planningen te maken? Dan is dat natuurlijk in een eerste aanloopfase even het geval. Maar ze zouden allemaal niet meer terug willen naar de, vorige, naar de voorgaande situatie. We hebben gebeld met wat oppositiepartijen en partijen eromheen. De SP en D66 die zeggen allebei van in principe een goed plan... maar daar moet je wel wat geld erbij gaan geven. Nou, ik ben heel blij dat ik vanochtend in het nieuws heb mogen horen... Uh, dat het onderwijsakkoord uh, gesloten is. En uh, in het regeerakkoord hadden we natuurlijk ook een afspraak staan... voor extra middelen, een onderwijsinvestering... als dat onderwijsakkoord inderdaad gesloten werd. Nou, dat is in ieder geval op dit moment uh, dus nu gebeurd. En ik uh, ben in ieder geval blij dat dat op een moment komt... dat de staatssecretaris ook zelf aangeeft van... hé, hey, die kwaliteitsimpuls die we nodig hebben in het onderwijs... om juist voor die talentvolle kinderen om daar ook alles uit te halen... iets wat we gewoon heel hard nodig hebben in Nederland... Uh, ja, dat dat eigenlijk nu hand in hand met elkaar gaat. Ja, dus u erkent wel, er is wel extra geld nodig... om dit soort plannen te moeten kunnen uitvoeren. Nou ja, het is de vraag, of in hoeverre dat nou over extra geld gaat... dit is extra geld over de hele linie, over de kwaliteit van het onderwijs. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in het passend onderwijs... wat volgend jaar ook van start gaat... Waar het, waarbij het dus gaat om het herkennen van de zorgvraag bij kinderen... en om daarop in te spelen... Dan zit meer dan 2 miljard euro, wordt, is het budget wat daarmee samenhangt. En van dat budget moet je dan een heleboel kunnen doen. Ja, maar er zijn ook heel veel scholen hè? en heel veel leerlingen die les moeten krijgen... Je hoort het toch al jarenlang van we hebben niet genoeg middelen... om goed onderwijs te kunnen garanderen. Nou, we geven in Nederland 34 miljard euro uit aan onderwijs. Daarmee is het de derde in grote begrotingspost... na zorg en sociale zekerheid van de Rijksoverheid. We hebben ook in deze, deze regeerperiode echt geprobeerd... om het onderwijs van zoveel mogelijk van bezuinigingen te ontzien. Omdat ook de VVD ziet een investering in onderwijs... dat heel belangrijk is voor de economie van je land... Maar ja, voor die 34 miljard euro moeten we het wel zoveel mogelijk doen. Ja. Maar nu met dit onderwijsakkoord zijn die extra middelen... Van in, wat in totaal kan oplopen tot meer dan 600 miljoen euro... zijn dan wel beschikbaar om nog extra in het onderwijs te investeren. Maar berekeningen van de VO-raad laten juist zien... dat het kabinet bezuinigt in 2014 44 miljoen euro... en dat loopt op tot 60 miljoen in 2017. Dat strookt dan toch niet met elkaar? Nou, die berekeningen die heb ik uh, zo exact niet gezien, dus dat kan ik niet helemaal beoordelen. Wat ik wel weet is dat die middelen die nu uh, die in het regeerakkoord stonden... nu met het sluiten van het uh, onderwijsakkoord in ieder geval vrijkomen om te investeren in het onderwijs. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Dan los van de cijfers. Een luisteraar op onze site zegt... de drang van de VVD naar tweedeling van onze maatschappij neemt steeds meer angstwekkende vormen aan. Gaat de aandacht voor excellente leerlingen niet ten koste van de zwakkeren? Nou, dat is juist het mooie van het voorstel wat de staatssecretaris nu doet... en waar ik het ook heel erg mee eens ben. Het gaat over toptalenten op alle niveaus. Dus het gaat niet alleen maar om die kinderen die uh, uh, VWO met uh, vlag en wimpel kunnen halen. Het gaat bijvoorbeeld ook om kinderen die op het VMBO zitten... en ergens in het vakmanschap heel erg goed zijn. En die bijvoorbeeld hun wiskunde, als ze technisch georiënteerd zijn... hun wiskunde op haar voor niveau zouden kunnen doen. En dat je daar extra aandacht voor hebt. Ja, maar het dus het gaat, gaat erom... niet alleen... Tegelijkertijd gaat ja, het om je aandacht kun je maar één keer geven... Dus als je nu zegt, degenen die nu de, de meeste aandacht krijgen... dat hoor je in ieder geval vaak, zijn degenen die moeilijker meekomen. Op het moment mm -hmm. dat je zegt, we gaan ook meer aandacht geven... aan de leerlingen die, die ergens in uitblinken. Ja, de aandacht kan je maar één keer geven. De aandacht moet je geven aan alle kinderen. En aan alle kinderen moet je kijken van in hoeverre is het onderwijsaanbod... wat wij bieden, is dat nou ook daadwerkelijk passend voor dat kind. En dat is vooral belangrijk. Maar dat is denk ik ook wat alle docenten zullen willen. Maar ik neem aan dat u ook wel bekend bent met de geluiden van docenten die zeggen ik wil het wel, maar het lukt al niet nu. Ja, dat, die geluiden ken ik inderdaad. Maar dan zou ik ook heel graag we, de geluiden van die andere scholen die het wel doen, die zou ik ook heel graag hier nog eens willen benadrukken. Ik ben op verschillende werkbezoeken geweest, zowel in kleine scholen als in grote scholen. In scholen in nieuwe schoolgebouwen, in scholen in traditionele schoolgebouwen waarbij men juist liet zien dat ze het wel konden. Dat ze dus wel konden inspelen op die individuele leerbehoeften van die kinderen. Maar waarom gebeurt dat dan, dan idee... niet veel vaker? Nou ja, Sommige scholen zijn uh, daar misschien nog niet zo mee bezig geweest in het verleden. Wat je ook ziet uit het onderwijsverslag... Van de laatste, uh, wat laatst door de inspectie is uitgebracht... is dat, veel, uh, uh, dat het ook vaak is dat men tevreden is met de basiskwaliteit als die op orde is... En wat wij graag zouden willen zien is dat scholen ook voortdurend bezig zijn... van hoe kunnen wij het nog beter doen. En daar hoort dus ook bij dat je speciale aandacht hebt aan die kinderen... die iets talentvols hebben en daar het beste van maken. In een van de keuzes die ik u voorlegde hadden we het al even over het bedrijfsleven... wat de staatssecretaris mm -hmm. er ook bij wil betrekken. U twijfelt een beetje van staan bedrijven nou te trappelen... om te investeren in opleidingen voor toptalenten. We hebben gebeld met MKB Nederland. Die zeggen we mm -hmm. ondersteunen de plannen wel. Maar onderwijs is mm -hmm. wel gewoon primair een taak van de overheid. Ja, dat is zeker ook het geval. Want u, nou, u merkt ook dat ik een beetje twijfelde van ga ik nou ja of nee zeggen. Het punt is, is dat bedrijfsleven en onderwijs op dit moment erg ver van elkaar staan. En uh, ook in de gesprekken met bedrijven waar ik kom zeg ik ook vaker tegen hen... Nou, wat zou je nou graag willen van het onderwijs? En dan zeggen ze ja, goede mensen afgeleverd. En dan zeg ik, wat doe je daar dan zelf aan om daarin te helpen? En dan blijft het vaak stil. Bij het onderwijs aan de andere kant vraag ik die vraag ook. En zij weten ook vaak niet wat ze zouden kunnen vragen van het bedrijfsleven... Maar om, om je een voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld in het lager onderwijs, in het basisonderwijs... als je daar in de klas gaat vragen van wat voor beroepen hebben deze ouders... en zouden ze daarover iets, een keer iets willen vertellen in de klas... dat gebeurt dus niet op elke school. Maar dat kan wel helpen om kinderen te interesseren voor een bepaald vak. Als iemand dat vol passie en vuur komt vertellen, iemand uit de praktijk... dan is dat toch nog specialer dan wanneer de leraar je daar een verhaal over vertelt... Nou, dat soort type samenwerking kan natuurlijk ook. Het aanbieden van stages, met name in het VMO en in het mbo. Um, daar zouden bedrijven veel proactiever in kunnen zijn. Want echt investeren um, in leerlingen. Ik kan me voorstellen, ja, de meeste jonge leerlingen... of jonge mensen die werken nou, een jaar, een paar jaar voor een baas... en dan gaan ze toch weer verder kijken. Dus waarom zou je flink gaan investeren in diegene? Nou ja, je kan daar natuurlijk een afspraak over maken. Als je zegt van nou, wij, uh, je krijgt van ons een scholarship, dus dat betekent dat je, hè, dat je alles, uh, alle kosten die met studie samenhangen zou kunnen betalen. Maar tegenover zeggen wij van dan krijg je bij ons een baan, bijvoorbeeld voor twee of drie jaar. Dat is een afspraak die je met elkaar kan maken. Je hoeft ook niet meteen vijftig jaar bij dezelfde werkgever te, te blijven. We hebben ook nog contact gehad met Micha de Winter van de Universiteit van Utrecht. Uh, interessant was, hij zei, ik, ik constateer een epidemie aan hoogbegaafde kinderen. Veel ouders vinden hun kinderen namelijk hoogbegaafd. Dus dan krijg mm -hmm. je straks dat elke ouder naar een school toe gaat van... nee, maar mijn kind verdient die extra aandacht, want mijn kind blinkt uit. Hoe ga je dat ondervangen? Ja, maar... Maar het gaat niet over hoogbegaafde kinderen. Het gaat erom dat je kijkt naar een kind, waar ben jij goed in? En het ene kind is beter in rekenen. En het andere kind is beter in taal. En het derde kind is beter in geschiedenis. En het vierde is beter in sport. Maar de meeste ouders de vinden dat hun kinderen uitblinken. Dus dan eisen ze wel die extra aandacht op. Ah ja, het, belang is, het is natuurlijk heel erg belangrijk om ouders hierbij uh, te betrekken. Dat is uitermate belangrijk. Maar ik vind het nog veel jammerder als, we, als het... De tegenovergestelde daar tegenover zeggen dat ze zeggen... ja, je hebt wel een speciaal talent, maar ja, daar hebben we nu even geen tijd voor. Dat is toch zonde als we dat zouden doen. Onze stelling is, excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Bijna duizend mensen hebben hun stem uitgebracht. 64% voorlopig is het eens met die stelling en 36% is het ermee oneens. Wij praten erover met Karin Straus, Tweede Kamerlid voor de VVD. En u kunt nu reageren door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, de jong Amersfoort. Hallo. Hoi. Ik had op één na uh, de beste cijfers, zeg ik trots, op de handelsavondschool. Maar toen moest ik algebra en meetkunde erbij doen... om geluidstechnicus te kunnen worden. En een cursus geluidstechniek. Die heb ik op eigen kosten gedaan. Ik deed het graag en het is hartstikke goed uitgevallen. En dan even terug naar de stelling, want ik hoe staat u daar in? degenen die het op hun sloffen af kunnen, die redden zich wel. Die Jaja. hebben niet meer moeite nodig. Daar hoef je niet extra energie in te steken. Nee. Duidelijk. Dank u wel, meneer De Jong. Goedemiddag, stand.nl. Oh. Hallo? Ja, u mag het zeggen. Goedemiddag, met uh, Anneke Schepenberg spreekt u. Hallo. Ik ben het wel eens met de stelling. Wij hebben een uh, zoon en die heeft het uh, op de middelbare school ook uh, best wel moeilijk gehad... omdat hij uh, en meervoudig begaafd was en uh, weinig uh, aandacht kreeg, kreeg. En daardoor uh, dus uh, van school afgegaan is. Dus we hebben met heel veel moeite van... Uh, met hulp van de gemeente en een medewerkster... Uh, hem nog een uh, vwo diploma kunnen laten halen. Hij is nu 26 jaar en het is een zeer succesvolle ondernemer. Maar wel omdat wij zelf daar heel veel tijd, energie en geld in gestoken ja, hebben. Maar vindt u dat dan ook niet uh, een taak van, van ouders? Of zegt u dat moet echt wel meer bij het onderwijs komen te liggen? Ik vind het wel een taak van ouders, maar ik vind het ook wel een taak van het onderwijs. Want niet alle ouders... Uh, ja, hebben die, die financiële bagage en die, en, en, ja. uh, en die, die inzet om een kind te helpen. Ja. En dan zouden die kinderen achterblijven. Dat vind ik zonde van hun talenten. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedendag, mijn bench liep een beetje het eind over. Hallo. Dag, die eerste spreker haalde zo hard de woorden op de mond. Ik bedoel, het is toevallig dat ik van, vlak van tevoren, voordat jullie programma begon, was er een, een nieuwslits van Arjan Robben, geloof ik, een voetballer... Die, is, die zit in een stichting voor een analfabetiseringsproject. Ja. Hey, goeiedag. Het is nog steeds zo dat hier in Nederland... kinderen van de basisschool afkomen... die niet kunnen rekenen en die kunnen lezen. Maar bent u bang dat zwakkere leerlingen daaronder gaan leiden? Want dat, nee, vind, dat nee, hoeft niet. Ik vind, ik vind een van de primaire, een, een van de primaire uh, doelstellingen van het onderwijs moet zijn... iedereen die daar opkomt en er vanaf gaat... die moet de basisprincipes kennen... Ja. Dat wil zeggen rekenen en lezen en schrijven. En zolang dat nog niet in orde is, zegt u? Ja, helemaal niet eens. En die zogenaamde hoogbegaafden, want dat is inderdaad een moordwoord, dat werd ook al aangehaald. Ik bedoel, ja, die komen er toch wel. Duidelijk. Als ze hoogbegaafd zijn. Ja, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Langemiddag, de ouders. Hallo. Hallo. Mag ik We zijn volgens mij, is er veel sowieso tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Um, vooral omdat bij het basisonderwijs heb je heel erg te maken nog met de emotionele ontwikkeling van kinderen. En daar wordt uh, nou weer helemaal niet naar gekeken, hè? want kinderen blinken uit op een bepaald uh, punt. Maar er wordt dan niet gekeken um, of die emotionele ontwikkeling, uh, of die achterblijft, of uh, dat die ook gelijk meeloopt. En daardoor krijg je soms dat kinderen ergens in uit kunnen blinken, uh, maar emotioneel eigenlijk uh, wat achterblijven. Maar en dit daar... gaat om middelbare. Uh, ja, dit gaat over middelbaar. Maar goed, op de, in het basisonderwijs uh, is dit ook aan de hand al. Ja. Uh, dus dat is één. En een uh, ja, tweede is dat als kinderen ergens in uitblinken, is het dan heel verstandig om ze juist daarin extra ondersteuning te geven. Of door ze op de punten waar ze iets minder in uitblinken, daar juist uh, hè, de, uh, ook excellent in te laten worden, zodat ze gewoon over uh, de gehele linie... Ja, ja. Dus zegt, dat waar ze goed in zijn, dat kunnen ze al. Daar ligt de uitdaging nou, Ja En met. daar ligt de interesse ook. Dus ja. en als je uh, heel erg gaat doen waar de interesse ligt, dan worden ze daar heel erg veel beter in. En dan um, blijft eigenlijk de punten die wat achterblijven, de vakgebieden die achterblijven, blijven nog verder ja. achter. Duidelijk. Ja, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddagstand.nl Ja, hallo. U mag het zeggen, mevrouw. Ja. Ik, mijn kinderen zijn in de jaren 50, 60 op de lagere school geweest. En dat heette toen een opleidingsschool. En dat was werkelijk heel goed. Maar de kinderen hebben niet apart onderwijs gekregen, Gewoon die hele klasse. Ja, en, en wat vindt u dan nu van de stelling om excellente leerlingen, leerlingen... die ergens in uitblinken juist wel speciaal aandacht te geven? Ja, of er moeten weer van die type scholen zijn dat een opleidingsschool heet... Of de, dan moeten de kinderen toch wel bijgewerkt worden dat ze later op uh, goed kunnen studeren. Ja. Oké, okay, dank u ja. wel. Goedemiddag, Stand.nl. U mag het zeggen. Met Marleen Stolk. Hallo, ben gaat ik u gaan? Ja, zeker. Ja. Uh, ik zou eigenlijk we, uh, willen voorstellen om zowel die excellente leerlingen uh, uh, voer te geven dat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen maar dat ook voor een deel te doen door zijn kinderen die wat zwakker zijn... In de, op de terreinen waar zij sterk in zijn, om ze die te laten helpen. Dat gebeurde vroeger sowieso wel veel, hè, volgens mij. Dat, je, dat gebeurde vroeger volgens mij sowieso wel. Dat je als ja. medeleerling elkaars rekenwerk nakeek, of zo. Precies. Nee, maar ook stof uitleggen of met lezen. Ik, de keren dat ik me heb zitten vervelen op school, echt... Zo zonde van de tijd. Ik had op de lagere school met gemak één of twee andere talen bij kunnen leren. Ja. Het is gewoon jammer. Maar ik vond het ook heel leuk om kinderen die moeilijk lazen of zo... om daar extra mee te lezen. En uh, kinderen die bijvoorbeeld een briljante wetenschappelijke toekomst voor zich hebben... die zijn er zeer mee gebaat om hun... Uh, uh, hoe zeg je dat, didactische kwaliteiten... Uh, op te bouwen. Ja, ja. En okay. vooral is ook heel belangrijk. dat je pas op het moment dat je iets moet uitleggen aan iemand. Uh, erachter komt of je de stof. werkelijk helemaal begrijpt. Ja. Interessant, dank u wel. Ik zou ook graag horen van iemand uit het onderwijs. hoe die tegen de plannen van uh, Dekker aankijkt. Dus bel dan even op 0800 1101. Wie heb ik nu? Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Gerrit de Jong. Hallo. Hallo, ik ben het volledig eens met de stelling en ik vind zelfs, jullie hebben het over middelbare school, maar ik zou het prettig vinden als het op de basisschool begint. Op de basisschool van mijn zoon was daar de tijd en de ruimte voor, dus mijn zoon heeft die extra aandacht gekregen en die wist daardoor, nu, nu de zomervakantie is gepasseerd, moet hij dus naar de middelbare. En hij heeft dus in de zomervakantie heel makkelijk een keuze kunnen maken, eigenlijk naar welke school hij toe ging, omdat hij precies wist, hier ben ik goed in, hier ben ik minder goed in, dus dit is, mijn, uh, dit is de kans die ik pak en naar deze school ga ik. Ja. Maar ik ik ben bang dat het een beetje een utopie is onder dit kabinet, want er wordt alleen maar bezuinigd en bezuinigd. En je komt zelf op het bordje van de leraren neer. Dus ja, maar daarvan is, zegt de VVD het ook, vinden. Het kan zonder extra geld. Nou, nee, dat geloof ik niet. Als je kijkt dat de werkdruk nu al vreselijk hoog is. en dat leraren steeds meer leerlingen in hun klas hebben. en dus steeds meer moeten doen voor hetzelfde loon binnen dezelfde tijd. Nee, dat gaat niet. Dan zult u echt toch een beetje meer uit moeten trekken. Okay, duidelijk bedankt. Goedemiddag, stand.nl. Ja, met mevrouw Neervoort. Doe maar wat zeggen. Ja, ooit kreeg ik. Een van, eh, ooit was ik een van de excellente leerlingen. Met z'n vieren kregen we aparte les. na schooltijd, vanaf maart tot mei. maar wel tegen een kleine vergoeding. Dus die, die, die geldkwestie, die loste de ouders voor een deel zelf op. Helaas ging de pret niet door. Want de oorlog brak uit, okay. de meioorlog. Maar... maar ik was wel trots en het was voor mij een aanmoediging om top te blijven. Kijk eens aan. Dank u wel. Ja. Tot zover uh, reacties van onze luisteraars op de stelling... excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Karin Strauss, Tweede Kamerlid voor de VVD, u heeft meegeluisterd. Uh -huh. um, de eerste beller, maar en dat was de derde ook, de goede reddende toch wel. Ja, um, dat is inderdaad heel erg lang is dat, uh, uh, de, de opinie geweest. Daar zijn er echter een paar kanttekeningen bij. Um, leerlingen, kinderen die niet uitgedaagd worden, die worden ook minder gemotiveerd. Dat blijkt uit onderzoek ook. En een van die mevrouwen uh, aan de telefoon, die zei ook... Uh, van, ja, hadden ze mij in de basisschool maar een beetje meer uitgedaagd... dan had ik me niet zo verveeld. Het is echt zo dat als je kinderen beter, meer uitdaagt... dat ze meer gemotiveerd raken en dat ze nog meer uit zichzelf weten te halen... Dus dit is gewoon zonde als van die talenten als je daar geen aandacht aan besteedt. En moet je niet juist investeren in wat mensen minder kunnen in plaats van waar ze al goed in zijn, was ook een van de vragen. Um, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Behalve dan, wat ook gezegd wordt, taal en rekenen staat altijd voorop. Dat staat ook bij de VVD voorop. Uh, maar daarnaast moet je juist als je kinderen uitdaagt in datgene waar ze goed in zijn en daar nog extra in doet, dan worden zij gemotiveerder ook om op andere terreinen meer uit zichzelf te halen. Ik was een tijdje geleden was ik bij een middelbare school, en uh, daar waren uh, een aantal kinderen uitgeselecteerd om een week lang op de Universiteit in Eindhoven een project te doen. En toen sprak ik met hun, waarom hebben ze jullie uitgekozen? Nou, er waren er twee bij. Die waren gewoon uh, de uitblinkers van de klas en die waren daarom uitgekozen. Maar er was ook één meisje bij die eigenlijk te weinig uit zichzelf haalde... en die een extra stimulans nodig had. Die school had dat heel goed gezien. Dat meisje had dat project gedaan en zij kwam terug in de klas. En zij zei tegen mij, ik ben nu veel gemotiveerder om die laatste jaren voor mijn eindexamen... om daar echt een succes van te maken, dan voorheen. Want ik weet nu waar ik het voor doe. Ik weet dat ik straks die onderzoeker kan worden... die een oplossing gaat vinden ja. tegen kanker. Nou, dat soort motivatie, dat is wat je bij leerlingen wil zien. En dan zijn ze bereid een stapje extra te zetten... ook in die vakken die ze misschien minder interessant vinden. En dat of is het middel ook zijn. tegen de zesjescultuur... waar oud-premier Balken het al ooit over had. Dit plan gaat dat ja. echt tegen? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we voor alle kinderen... want dat wil ik ook nog eens benadrukken... dat we voor alle kinderen proberen zoveel mogelijk hun talent tot hun recht te laten komen. Daar worden ze niet alleen gelukkiger van... maar dat is ook nog heel goed voor Nederland naar de toekomst toe. Dank u wel. Karin Strauss, Tweede Kamerlid voor de VVD. De stelling dus, excellente leerlingen moeten een speciale behandeling krijgen. Meer dan duizenden reacties, 65% eens, 35% oneens. Tot zover zometeen. Dit is de dag met Thijs van der Brink en Elsbert Rutger. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV I will seek authorization for the use of force.